10 uur. De Radio 1 Sportzomer. Bas van Werven en Bert van Sloten. Goedemorgen en welkom bij de Radio 1 Sportzomer. Tot vanavond 11 uur de hele dag een mooie mix van nieuws, sport en muziek. Hoe moet het zijn om pas na 21 jaar een gewonnen prijs op te halen? Aung San Suu Kyi weet dat, want ze krijgt vandaag de Nobelprijs voor de vrede. En in Sterrenwijk staat een nieuwe generatie voetballers op. Nu het nieuws met Gert Kluk. De Belastingdienst loopt miljarden euro's belastinginkomsten mis... omdat de fiscus bedrijven niet genoeg kan controleren... schrijft de Volkskrant op basis van interne stukken van de Belastingdienst... en op basis van gesprekken met werknemers. De Belastingdienst kan de cijfers over de gemiste inkomsten niet bevestigen. Sinds 2008 werkt de dienst met een nieuw controlesysteem. De dienst gaat bij steeds meer bedrijven uit van vertrouwen vooraf. Er komt bij die bedrijven meestal geen controleur meer om de boeken te controleren. Staatssecretaris Wekers heeft vorig jaar een commissie ingesteld die naar het nieuwe controlesysteem kijkt. Die commissie komt volgende week met haar bevindingen. Bij het geweld tussen boeddhisten en moslims in het westen van Birma... zijn in een paar weken tijd volgens officiële cijfers... zeker 50 mensen om het leven gekomen. Afgelopen zondag werd de noodtoestand in de regio Rakhine uitgeroepen. Volgens Birmese staatsmedia zijn er tussen eind vorige maand... en afgelopen donderdag tientallen rellen uitgebroken... en zijn meer dan 2000 gebouwen door brand verwoest... President Tijn stuurde afgelopen weekend het leger naar Rakhine... met de opdracht de rust in de regio te herstellen. In Egypte zijn de stembureaus open voor de tweede en beslissende ronde... van de presidentsverkiezingen. Vandaag en morgen kunnen de Egyptenaren hun stem uitbrengen. Er zijn twee kandidaten, Ahmed Shafik, die de laatste premier was... tijdens het bewind van Mubarak... en de kandidaat van de moslimbroederschap, Mohamed Morsi. Correspondent Sander van Horen sprak met een stemmer... die vindt dat hij eigenlijk geen keus meer heeft. Hoe kan je gaan stemmen op het moment dat er geen grondwet is... dat er geen parlement is en dat de nieuwe president... aan de leiband van de legerleiding moet lopen? Dan kan je net zo goed niet stemmen. Maar dat is democratie. En een democratie, als je je stem niet laat horen, wordt je dus ook niet gehoord. Het constitutionele Hof in Egypte oordeelde donderdag dat Shafiq mag meedoen. Daarmee werd een beslissing van het parlement ongedaan gemaakt. Die had een wet aangenomen waardoor hoge functionarissen uit de regering van Mubarak niet meer politiek actief mochten zijn. De VVD-Tweede Kamerfractie wil verder snijden in ontwikkelingssamenwerking. Het budget moet worden verlaagd van 4,4 miljard naar 1,4 miljard euro. In een opiniestuk in de Volkskrant schrijven VVD-fractieleider Blok en het Kamerlid de Kaluwe dat ontwikkelingshulp geen kerntaak is van de overheid... Blok en de Kluwe vragen zich af waarom de morele plicht tegenover medemensen moet worden afgekocht via de overheid. Ze benadrukken dat het mensen vrij staat om zelf geld te geven aan ontwikkelingsorganisaties. Bij gevechten tussen landloze boeren en agenten in het oosten van Paraguay zijn zeker 16 mensen om het leven gekomen. 9 boeren en 7 agenten. Er zouden tientallen gewonden zijn. De politie werd naar eigen zeggen beschoten toen ze honderden boeren van een stuk land wilden zetten. Vanwege de ongeregeldheden zijn de minister van Binnenlandse Zaken en de chef van de politie opgestapt. President Lugo heeft het leger gevraagd om de rust te herstellen. De boeren zeggen recht te hebben op de grond omdat de stukken land hun, tijdens het militaire regime van voormalig dictator Strussner zijn afgenomen. De afgelopen weken zijn er steeds meer landloze boeren in het gebied en Paraguay gaan wonen dan het weer het is bewolkt, zijn over het oosten en de kustgebieden trekken buien. Later wordt het droger, de zon breekt even door. Vanmiddag ontstaan opnieuw enkele buien, het wordt ongeveer 20 graden. Zometeen verder met de Radio 1 Sportzomer. Het zijn nieuwe tijden. Hollen, stilstaan, dan weer doorgaan. Meer werk, meer werknemers. Minder werk, ja. Je moet op alles voorbereid zijn. Inkrimpen als het moet...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 De beste e-reader volgens de Consumentenbond. Nu maar 99 euro. Bij Libris. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Met dit uur journaliste Minka Nijhuis... die ons alles vertelt over de bme oppositieleidster Aung San Suu Kyi. Bijvoorbeeld hoezeer ze de Nobelprijs verdient die ze vandaag gaat ophalen. Minka, uh, leven ze in Burma een beetje mee met Aung San Suu Kyi? Ja, natuurlijk is er opwinding en vooral ook onder de Burmezen die niet in Burma wonen. Ik kreeg nog een uh, telefoontje van een Nederlandse Burmees die uh, overhaast naar Oslo was vertrokken. In Burma zelf wordt er natuurlijk ook gevolgd, maar daar zijn ook grote zorgen... omdat er op dit moment spanningen in het westen van het land zijn. En wilt u ons volgen of heeft u iets te melden, dan kan dat via de website van radio1.nl. En ook Twitter kan via het R1-sportzomer. Eerst gaan we naar Egypte. Hier zijn Bas van Berven en Bert van Sloten. Want in Egypte kiezen de inwoners vandaag en morgen hun nieuwe president. In de tweede en beslissende ronde kunnen de Egyptenaren kiezen tussen twee kandidaten. Ahmed Shafiq, die de laatste premier was... Onder Mubarak en de kandidaat van de moslimbroederschap, Mohamed Morsi. En de, die eerste die is er deze week bijgekomen. Correspondent Sander van Hoorn in Cairo. Sander, hoe groot is het enthousiasme voor de verkiezingen? Ben je op straat geweest? Ja, nou ja, de stembureaus die ik gezien heb, zijn de rijen toch wel weer lang. En het weer speelt, zoals ook in Nederland, natuurlijk altijd een rol. En het is heel erg warm overdag in Egypte. Dus ik denk dat veel mensen gewoon vroeg zijn gaan stemmen. Veel vrouwen valt me op en uh, de meeste mensen die uh, ik nu spreek, ja die geef ik toch wel een beetje een wisselend beeld. Dus uh, Volstrekt niet representatief natuurlijk, maar 50-50 voor wat ik tot nu toe hoor. Oké, okay, ik refereerde net al eventjes aan eerder deze week, de gebeurtenis die, die ontstond toen het constitutioneel hof uh, besloot dat er een, een kandidaat ingeschoven ja. moest worden, dat het parlement werd ontbonden. Eigenlijk goed beschouwd een, een staatsgreep, hè? Ja, en daarom zijn er toch ook wel heel veel Egyptenaren die uh, niet gaan stemmen deze uh, dag of die hun stem ongeldig uh, gaan verklaren. Die zeggen, uh, hoe kun je onder uh, deze omstandigheden nou een president kiezen? Want laten we eens kijken wat zo'n president kan. Die is schatplichtig aan de militairen. Ja. Moet verantwoording afleggen aan de militairen. Het parlement is buiten werking gesteld. Dus dat is ook niet gezond. En de grondwet die er nu is, dat is een tijdelijke grondwet. En de uiteindelijke grondwet, waarin ook de taken van die president geregeld gaan worden... die gaat door het leger geschreven worden. Dus hoe kun je op zo'n dag nou naar de stembus? Dat is toch ook wel wat ik gisteren bijvoorbeeld heel veel mensen hoorden zeggen. Ja, en hoe relevant is het dan als je kijkt naar de presidentskandidaten? Want waar kan je tussen kiezen? En wat heeft zo'n president dan straks te zeggen? Nou ja, dat, dat is de, de grote vraag. Kijk, ze hebben allebei keurig campagne gevoerd. Ja. Uh, en je moet ook niet vergeten dat natuurlijk heel veel... Egyptenaren oprecht op een van deze kandidaten willen stemmen. Ja. Shafiq, die heeft zich, dat is de oud Mubarak-man, die heeft zich gepresenteerd als de kandidaat voor de stabiliteit. De kandidaat voor de godsdienstvrijheid, dus toch belangrijk voor veel christenen hier in Egypte. Ja. En uh, Morsi, zijn tegenstander, die heeft gezegd dat hij uh, de kandidaat is die uh, het meeste overeind zal laten van de revolutie. Die uh, zal pleiten voor een vrij en voortvarend Egypte. En ja, daar zijn dus ook heel veel mensen voor. En. Ja. De, als je kijkt naar de eerste ronde, toen haalden ze bijna evenveel stemmen, zat een procentpuntje tussen Morsi, die, die lag ietsje voor. Dus ja, wat dat betreft kan je het op zich toch wel een spannende race noemen, als er niet, wat je net al zei, zoveel aan vooraf was gegaan. Ja. Uh, de, hoe staat het met de peiling? Is het inderdaad weer 50-50 zoals je zegt? Het, het is heel spannend. Uh, spannend ook om te zien hoeveel mensen uiteindelijk uh, gaan stemmen. Ja. Uh, stemmen ook bovendien twee dagen. Hè. Dus morgen zul je ook nog veel mensen naar de stembus zien gaan. En dan zou je zien dat morgenavond jouw Vraag Beantwoord uh, begint te gaan worden. Dan namelijk de eerste uitslagen. Dankjewel, kogelant Sander van Hoorn in Cairo. We praten verder met Minka Nijhuis over Aung San Suu Kyi... die dus vandaag die Nobelprijs krijgt na 24 jaar. Maar uh, Minka, eerst even, want Gert Kluk had het er net ook al eventjes over... Oh, die uh, gewelddadigheden in het westen van Burma. Wat is daar aan de hand? Ja, daar is geweld uitgebroken tussen een boeddhistische meerderheid in de staat... en een islamitische minderheid, de Rohingya's. En dat is een heel oud sluimerend conflict. En het lastige is dat... De Rohingya-minderheid daar nog minder rechten heeft dan de rest van de Burmezen. En ze zijn eigenlijk zijn ze stateloos. Ja. En heel veel Burmezen die ze, boeddhistisch zijn... beschouwen deze mensen dus als, uh, als illegale inwoners van hun land. En dat is uh, tot ja. een uitbarsting gekomen. Maar hoe komt het dat dat nu tot een uitbarsting komt? Is dat omdat er meer vrijheid is of is er iets anders aan de hand? Nou, het is om te beginnen niet voor het eerst dat het uh, geweld opleidt. En er is wel een aanleiding waarbij uh, eind uh, mei een gerucht is gaan circuleren dat een... Uh, dat een uh, boeddhistische meisje verkracht zou zijn door moslims... en vervolg daarop is een bus met uh, islamitische pilgrims aangevallen... door boeddhisten, waarbij tien mensen vermoord zijn. Ja. En dat heeft de vlam in de pan doen slaan... van een, van een conflict wat, uh, wat al lang sluimert. Ja, de noodtoestand is uitgeroepen, het leger is er uh, verder naartoe. Herstellen die, zoals in het verleden misschien altijd gebeurde... met harde hand uh, de rust? Ja, dat is natuurlijk een leger wat je uh, niet erg graag op onrust afstuurt. Want ze hebben een hele vrede de reputatie. En bovendien bestaan ze ook voor het meerderheid natuurlijk uit Burmanen en Boeddhisten. En behalve dat ze gewelddadig zijn, kijken ze ook neer op de islamitische Rohingya's. Minka, we gaan even naar Aung San Suu Kyi, of even, uh, uitgebreid praten. De Burmese oppositieleider. Voor het eerst in 24 jaar is ze terug in Europa. Uh, krijgt vandaag in Noorwegen de Nobelprijs voor de Vrede uitgereikt. Uh, die ze in 1991 al won. Dan uh, heeft ze nooit kunnen ophalen, opgesloten gezeten. Uh, jij komt al 20 jaar in, de, en, uh, in Burma, kent haar persoonlijk. Uh, wat betekent dit voor haar persoonlijk? Dat ze nu eindelijk die Nobelprijs kan ophalen. Ja, kijk, haar hele bezoek aan Europa is natuurlijk van grote betekenis... want het is toch een signaal dat de betrekkingen tussen Europa en Burma normaliseren... en dat zij op zich ook voldoende vertrouwen heeft in de situatie in het land dat ze weg kan... Want dat ze durft een... nu weg, want ze durfde ja. nooit weg. Nee. Ja, dat was natuurlijk in het verleden het geval dat ze, ze, ze mocht weg. Het militaire regime zag haar juist liever gaan dan, dan komen. Maar ja. ze wist als ze zou vertrekken dat ze dan niet meer, niet meer uh, terug kan. zou ja. kunnen komen. Dus dat heeft ze nooit willen doen. Tegelijkertijd kan je wel afvragen natuurlijk of gezien de spanningen in het land... wrang genoeg dit wel het moment is waarop ze weg had We moeten gaan. Ik hoor toch wel Burmezen in Burma zeggen dat... Uh, het een verkeerde beslissing vinden. Dat ze nu toch gaat. Hm. Ja. Even naar het nieuws. Gisteren uh, werd, kwam er eens nieuws dat ze onwel werd. Wat was er aan de hand? Is eerder gebeurd volgens mij, hè? Ja, kijk, ze heeft natuurlijk een, een gruwelijk schema... en dat legt ze hm. zichzelf ook op. Ja. Haar dagen zijn gevuld van ochtends vroeg tot avonds laat... en bijna zeven dagen per week, en dat sinds haar vrijlaking in 2010 eigenlijk non-stop. En al ziet ze er een stuk jonger uit, ze wordt aanstaande dinsdag 67. Dus toch een dame op leeftijd inmiddels. Ja, ja. En een vrelle, vrelle vrouw die keihard werkt. wat je. Ja, mensen noemen haar stalen orchidee. Ze dus, ja. uh, ziet er heel stale vrij idee. uit. Maar, Mooi is dat, ja. Ja, en het is heel erg lastig. Je ziet haar, uh, haar uh, persoonlijk assistent is een uh, medisch uh, onder, is arts... En die maand haar natuurlijk wel voortdurend om het wat kalmer aan te doen. Maar dat, dat krijg je gewoon niet uh, voor elkaar bij haar. Ze is heel erg eigenwijs daarom. Wat, wat is die drive dan van haar? Ja, dat zijn verschillende dingen. Ze komt in, om te beginnen uit een familie die natuurlijk een historische rol had. Haar vader was uh, de held van de onafhankelijkheid... die aan de vooravond van de onafhankelijkheid is vermoord. Dus ze heeft uh, heel erg het gevoel dat ze als zijn dochter... die... Uh, politieke uh, route moet afmaken en ja. moet zorgen dat Burma een democratisch land uh, moet worden. Verder is ze zelf ook een hele principiële, bijna moralistische persoonlijkheid... die nu ze dit eenmaal is begonnen in 1988, gewoon vindt dit die weg hoe dan ook uh, moet afmaken. Ja, en dat is een zware weg gebleken. Uh, toch, we zien ontspanning. Jij komt daar, zei ik, al twintig al jaar. Je bent er in april voor het laatst geweest, volgens mij. Ja. Zie je wat van het democratiseringsproces? Is dat echt gaande? Kijk, er is een dooi ingetreden, dat is absoluut waar. Dus bijvoorbeeld echt meer vrijheid voor de media, er vakbonden kunnen opereren... er zijn prominente politieke gevangenen vrijgelaten... tegelijkertijd heeft het leger nog ontzettend veel macht... En zijn er nog heel veel beperkingen? Zijn de wetten niet op orde? Etcetera. Dus het is nog maar helemaal de vraag in hoeverre deze fragiele hervorming, want zo zou je ze kunnen noemen, doorzetten. De instituten zijn natuurlijk heel erg zwak. en Wat je dus ook ziet, dat in deze periode van iets meer vrijheid, dat daarmee ook allerlei sociale spanningen en onvrede van mensen over hun economische moeilijkheden, het geploeter in, in, in de armoede, dat komt nu ook allemaal naar buiten. Maar je ziet ook aan de andere kant, hè, als je het wat groter bekijkt, dat grote eh, ondernemingen, bijvoorbeeld Coca-Cola... kondigt aan dat ze naar Burma gaan. En ja. Coca-Cola zit in bijna alle landen. Dus uh, dat zou je kunnen zeggen, van, dat is misschien ook wel weer een positief signaal. Ja, er, er is zeker heel veel belangstelling van bedrijven voor Burma. Het is natuurlijk toch een land waar een boel te halen valt. Niet alleen een afzetmarkt en veel goedkope arbeidskrachten... maar ook een met natuurlijke hulpbronnen heel rijk bedeeld land... Tegelijkertijd kun je afvragen, dat is ook een van de zaken waar Soochie voor waarschuwt, dat je wel moet zorgen dat als er geïnvesteerd wordt, dat dat ook op een of andere manier tot structurele verbetering voor de bevolking leidt. Dat niet uit, het niet helemaal leeg is wordt, het land? Ja. ja, en bovendien is de economie zo georganiseerd dat lange tijd de militairen en hun handlangers... voordeel hadden van economische transacties en zaken doen. En hoewel er meer ruimte is nu ook voor andere ondernemers en zakenlieden... is het nog steeds wel zo dat het echt grote geld gaat naar leger, ex-leger... of mensen die daar heel dichtbij staan. Kan je een beetje vergelijking trekken met Vietnam? In die zin, met het democratiseringsproces, met hoe dingen zich ontwikkelen. Ja, maar ik denk wel... Uh, de, ja, aan de ene kant wel. Uh, dus economische vrijheid, maar ja. politiek wel de touwtjes in handen ja, ja, houden. Precies. Maar tegelijkertijd denk ik dat uh, Burma op zich een, een oppositie heeft... die wel meer voorstelt ja. en ook heel duidelijk... een. Een symbolisch ook, ja. leider zoals Aung San Suu Kyi, ook al is haar, vrijheid, haar wat ze werkelijk kan doen, is natuurlijk beperkt. Ja. En, en Burma heeft een hele grote etnische diversiteit. En die, die groepen roeren zich ook veel meer dan in Vietnam Juist. het geval is. Dus het is, het is bijna nog complexer, hmm. zou ik willen zeggen. Ben jij zo vol ja. vertrouwen als jij weer naar Burma toe zou gaan? Bent u eraf van plan om snel te gaan? Niet snel, maar nou, ja, ik zal wel ergens de komende maanden weer teruggaan. Het hangt ben, ook een beetje vanaf hè, hoe de situatie zich daar nou, ontwikkelt. Nou ja, ben ja. je zo vol vertrouwen dat jij ook gewoon onder je eigen naam... daar weer uh, zou kunnen opereren? Nou, het is een heel erg groot land. En er zijn heel veel manieren om binnen te komen. Dus het zal altijd wel lukken. En, en je ziet toch dat het ook voor de buitenlandse pers... wel makkelijker aan het worden is. Het ja, ja, was altijd lastig voor jou om, om binnen te komen als journaliste. Voor elke journalist was het lastig om binnen te komen. Mensen die officiële visa aanvroegen... die kregen dat meestal maar voor een heel beperkt aantal dagen... of ze kregen het helemaal niet. Dus heel veel media gingen naar binnen op toeristenvisa. En ook dat was niet altijd makkelijk. Nee, en dat merk je ook dat nu een beetje makkelijker aan het worden. Want er zitten veel journalisten. Hè? Ook openlijk met hun, uh, met hun perskaart op dit moment in Birma. Ja, dat was wel een aspect waar ik om moest lachen in april. Ja. Dat je uh, jarenlang uh, ben je maar met een heel klein groepje ja, journalisten. Nu zijn er 200. Hè, en nu hè? stonden we met z'n allen in de tuin <laughs> van Aung San Suu Kyi... moeite te doen om de bloemetjes niet te vertrappen. Ja. Dat dat wel iets heel surre surrealistisch. Dat is ja. Wel ja. Mooi. Ja. Even nog over die reisminken, want dat intrigeert me ook. Uh, niet alleen naar Noorwegen om daar, uh, om daar de Nobelprijs op te halen. Ze gaat ook naar Engeland. Uh, maakt echt een heel... heel Rondjes. een soort uh, uh, uh, ja, hoe zeg je dat? Een soort bezoek waarbij ze iedereen bedankt die er gesteund heeft de afgelopen jaren. Ja, zeker. Je ziet aan de landen die ze gekozen heeft of die haar aangeboden zijn, dat er ook wel een, een soort payback time is. Ja, ja. Oslo heeft. Je, natuurlijk... Zoals Nelson Mandela dat destijds ook deed. Ja, ja. ja, Noorwegen, de Nobelprijs voor de Vrede natuurlijk, maar Noorse regering heeft ook altijd. Uh, Burma gesteund, uh, veel vluchtelingen opgenomen... en een radiostation opgezet dat naar Burma kon uitzenden. Uh, Ierland is een concert georganiseerd door Amnesty International. Die hebben natuurlijk veel gedaan voor de politieke gevangenen. En daar uh, krijgt ze ook een prijs uit handen van Bono... die het nummer Walk On aan haar had opgedragen. Engeland is natuurlijk toch een beetje haar tweede vaderland... Uh, waar ze naar terug uh, moet op. Goed, uh, mooi concert. Uh, ik weet niet of de hoe ook optreedt, maar uh, die hebben wij dan weer uh, klaarstaan. <laughs> Elke dag van 10 uur ochtends tot 11 uur avonds. De Radio 1 Sportzomer van 2012. Informatie: formatie The Who met You Better You Bet... in de tijd dat ze nog met de gitaren door hun eigen uh, installaties heen sloegen. Als je het nu hoort, is Het is een beetje knuffelrock in plaats van hardrock, hè Bert? Maar het klinkt nog steeds recht lekker, toch? Ja, dat is waar. Zoals elke dag leven we mee met de Sterrenwijkers in Utrecht. Want hoe beleven zij het EK voetbal? Maar ook andere dingen uit hun leven komen langs natuurlijk. Vandaag gaat het morgen onverhoopt mis met Oranje. Dan loopt in Sterrenwijk het nieuw talent voor het Nederlands Elftal al rond. U luistert naar de Radio 1 Sportzomer. Ik neem je mee. Welkom in Sireway. Ik neem je mee, eh, eh, eh, eh, eh. De Oranje Soap. Ik neem je mee. Van achter tot maken, mag je uh, niet tegen dat is heel pijn. Ik, ik train ze dan, dat. maar wat, wat zeg ik altijd tegen jullie? Wat is het allerbelangrijkste voor de jullie de wedstrijd gaan beginnen? Goed luisteren. Ook, ook. Als je wissel moet, dan moet je niet gelijk verder gaan spelen. Ook, maar dat bedoel ik niet. Wat, als je met elkaar gaat voetballen, wat is heel belangrijk als je met elkaar gaat voetballen? Pasen. Ook, maar plezier toch? Ja. Eddy en zijn vader voetballend op het plein. Hij trapt een aardig balletje, die kleine. Hij is puur van z'n opa ja, opa die, uh, die was vroeger wel wat uh, beter dan, uh, wat zij nou laten zien? <grijg> ja, heb uh, nog behalve voetbal met uh, Willem van Arnhem. Ik heb Eddie, maar hij heet Ed open. Hij heeft 89 doelpunten gemaakt, dat is een heleboel. En, uh, ik heb, hij heeft ook voetbalboeken met allemaal plaatjes van hem. En uh, hij is bijna even goed als Messi. Hij is heel goed. Maar je kon niet alleen rennen naar mijn vader. Nee, dat deed u dan wel van mij, hè, dat rennen. Dat was uh, is zo. Ik was wel heel snel met voetbal, inderdaad. Ik was niet zo technisch wat, uh, wat hij dan allemaal laat zien. Ja. Maar ik ben misschien wel sneller dan jou. Dat denk, dat denk ik ook. Ik ben nu het snelste van mijn klas. En uh, snel bijna snel nacht op vier. <laughs> en sneller naar Michael. Ik hoop en dat ik wel snel naar de jou, denk ik. Ja, ik heb wat ik. En een stukje krantenartikel van, van zijn opa gelezen. Dat stond ook gewoon letterlijk in uh, Edila Tweede Jong Kruif. Ze stond het ook letterlijk gewoon in de krant. Misschien word ik wel even goed in de Kruif. Ja, ik heel goed word. Barcelona Die is heel goed in voetbal en ik wil daar goed van goed worden. en ik daar even een Messie bij worden. Maar Barcelona weer Een hele goede nou, je club. Wat voor club je daarvoor? Wat voor club wil je daarvoor? Je kan niet in één keer in Barcelona, toch? Nee, hè? Eerste clubje ervoor. Utrecht. Wil je kampioen worden? Al twee keer achter elkaar. Misschien kennen we nog drie keer. Dat zou kunnen, ja. Ze zijn twee keer achter elkaar kampioen worden, ja, klopt. Ik maakte stond 0-0. Ik maakte 1-0 van. En toen 2-0. Toen was 5-0 in me gewonnen. Ik ging elke kop en aan de buiten lucht in. Ik schudde me bijna op de paal. Ik ben net naast. Geert van den Burg, heb je vroeger de oude Sterrenwijk, heb je de... ja, maar heb hier op pleintje achter En dit is een hele bekende voetballer geworden bij Utrecht, PSV voor mij nog, en bij Nederlands elftal. Ja. Er wordt niet snijden. Die, komt ook wel eens hier vaak in de kooi. Daar gaat hij ook mee voetballen. Zou je op de foto mee? ook. Hè? Ja. Maar ik heb er nog nooit in de voorkant met hem gevoetbald, hoor. Ik kon wel beter. 100 procent act beter in de waar Ik hoop dat... het. Verderop in de straat gaat het wat minder. Guzel van de patatzaak staat bij Riet voor de deur. Ze voelt zich niet helemaal lekker vandaag. Begrijpelijk, haar zoon is onlangs overleden. Je krijgt een terugslag, weet je wel. En dan zit je op het ogenblik niet lekker in je vel. Kijk, dan is je nou even naar die huisdokker. Je kan even kletsen en even... Kan je wel goed met de op rij opzetten? Op zich? Nou, ik heb een vrouwelijke arts. De eigaarts is uh, een man, maar daar heb ik niks aan. Hij nodig heeft, is hij er niet. Ik heb nooit geen tijd voor iemand. En uh, nu heb ik gewoon, uh, er zitten de vier, hè? heb ik gewoon een andere gepakt. Ja. Ja. ja, je moet rekenen anders heb je de hele dag mee bezig. Ja. Uh, je eten maken, je bent met z'n tweeën, uh, je doet je werk, je gaat alles doen, maar dat is niet meer. Dat. Ik denk wel dat het inderdaad ook gewoon uh, psychisch, psychisch een beetje meespeelt ja, natuurlijk. Het ook. Hè? Is het ook? Niks. En daar had je ook vermoeid van, hoor. Ja, nou, goed, denken, goed. denken, prakiseren. Ja, nou, ja. Ik had een hoop steun, hele hoop steun aan mijn buren, hoor. Toen, ja, hoor. Ja, dat Echt? Ze hebben in eerste instantie uh, wel goed opgevangen, als ja. ik het zo uh, ja. Ja. zag. Ja. Ja. Vooral Tony aan de overkant. Ja, precies. Want daar heb ik uh, ruim een uur in huis gezeten. Ja, ik, wist, ik wist het niet, hoor. Ja. Nee, Want ik, had ik had gewoon een hele de black-out. De ja, natuurlijk. Ja. Uh, ik wist het zelf niet. Ik had een black-out. Maar ja. Ik dacht in eerste instantie toen jij naar buiten rende, omdat je volgens mij toen ook nog je schot aan had. Ja, ik had een schort aan. Dat, dat, dat, dat er iets, dat er vuur of, of, of brand of zo was, weet je wel. Ja. Zo, zo kwam je echt ook naar buiten. Maar ja, dat, dat, dat, dat was ook even een stukje erger dan brand natuurlijk. Maar, ja. Uh... ja, je haakt in paniek, maar op een bepaald moment dan, dan weet je niks meer. Nee. Ik heb uh, hoe heet het, uh, pilletjes voor de hoge bloeddruk. Ja, wat moet moet? Daar ik. <laughs> ze leggen meer op tafel, dat sta ik in, nee. En die dokter hoeft niet tegen me te zeggen, ik zal dit of dat voorschuiven. Dus ik, weet je wat we doen? Lekker bij je houden. Even gewoon de oren openzetten. Als ik wat te vertellen heb. Ja, lekker zo'n je straks hoor. Meer niet. En dan ga ik weer naar huis. En dan kan ik thuis denken, denk, hé, hé, dat heb ik ook weer gehad. Hopelijk voelt Riet zich snel weer beter. En hoe bereidt Sterrewijk zich voor op de wedstrijd tegen Portugal? Luister morgen weer naar de Oranje Soop uit Sterrewijk... tijdens de Sportzomer op Radio 1. Ja, dan gaat het recht om uh, natuurlijk morgen. Minka, jij hebt volgens mij echt helemaal niks hè, met dat voetbal. Nee, ik uh, krijg wat flarden mee vanaf het Amstelveld in Amsterdam... waar dan uh, op schermen, via schermen wordt meegekeken. En dan vlucht ik naar de achterkant van mijn huis. Ja, je weet wel dat het Nederlands elftal heeft gespeeld en twee keer heeft verloren. Dat, ja. dat krijg je nog wel ja, mee. Ja, dat maar dan... het teleurgestelde geloei heeft mij <laughs> nog bereikt. <ja. laughs> Daar blijft het bij. Nou, ja. hou we zo. Gaan we met jou niet over het Nederlands elftal <laughs> en over het EK praten. Tijd voor het hoofdpunt van het Nieuws hier is Gert Kluk.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 De VVD wil verder het mes zetten in het budget voor ontwikkelingssamenwerking... in een opiniestuk in de volkskant schrijven fractieleider Blok en Kamerlid de KDW... dat ontwikkelingshulp geen kerntaak is van de overheid. Ze vragen zich af waarom de morele plicht tegenover medemensen... moet worden afgekocht via de overheid. Dit zijn de hoofdpunten. Dit is de Radio 1 Zomer. Wat hebben we het komend half uur? Dit is Radio 1. Dat is geen station call, nee, ik heb het over de mooiste momenten van een week lang Radio 1 Sportzomer. En het is zaterdag, zo zal niet zijn ontgaan, dus straks de column van wielrenster Marijn de Vries. <tieding>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 to show, uh, don't listen to me.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 Ik schrok me rot net. Ik dacht dat Mark Robin al eraan kwam met zijn, uh, met zijn bus. <laughs> het is de tune van de bus in ieder geval. Maar ze zingen erbij. Hier. Maar ze zingen er ook bij. Ja. Het nummer heeft ook een naam. Het heet Little Talks en het komt uit IJsland. De Monsters of Man. Zo uh, heet het nummer en zo is de groep genaamd. Morgen is in Frankrijk de tweede en beslissende ronde van de parlementsverkiezingen. Iedereen gaat ervan uit dat links dan definitieve meerderheid krijgt in de Nationale Assemblée. Rechts heeft het nog altijd moeilijk. Dat ondervindt ook Claude Guéjan. Een maand geleden nog minister onder president Sarkozy. Een diner de quartier volkser kan het haast niet. Een tent, lange tafels, lekker eten, muziek en flessen wijn. Claude Guéant schuifelt wat ongemakkelijk langs de plastic stoeltjes. Dit is wel even wat anders dan het chique Élysée-paleis... waar hij als minister van Binnenlandse Zaken kind aan huis was... Weinig mensen herkennen hem hier. Dat is ook niet zo gek, want eigenlijk komt hij hier niet eens vandaan. Non mais Guéant, il pas de Boulogne, lui. il est, parachuté, comme on l'ont les Als een parachutist is hij hier gedropt door zijn partij, de UMP. Frankrijk heeft een districtenstelsel en dus moeten kandidaten campagne voeren in het eigen kiesdistrict. Maar goed, Guéant heeft eigenlijk niks met Boulogne, zegt deze meneer. Hij heeft liever minister willen blijven. En nu Sarkozy is weggestemd, moet hij toch iets? Dus probeert hij het hier. Maar zijn campagne verloopt moeizaam. Hij had maar een kleine voorsprong op zijn directe belagers na de eerste ronde. De kiezer had genoeg van Sarkozy, en misschien ook wel van Guéhon. Hij heeft problemen te regelen. En als je altijd... ministeriële verantwoordelijkheden hebt, dan moet je soms besluiten nemen die niet populair zijn, verdedigt deze mevrouw Guéhon. Die is inmiddels gaat zitten, houdt zijn lange jas aan, zijn lijfwacht kijkt toe. Meneer Gaëan, hoe kan het nou dat u, toch een bekende politicus, het zo moeilijk heeft bij deze verkiezingen? Dat c'est la démocratie. Que voulez-vous? Il y a plusieurs candidats, et c'est pas parce qu'on a été ministre, secrétaire général de la présidence de la République, que on a droit à l'élection. Het maakt niet uit wat voor functie je hebt bekleed, zegt Gaëan. Je kunt dit soort verkiezingen niet bij voorbaat claimen. Hoe groot de verdeeldheid bij rechts is blijkt als je kijkt naar zijn directe tegenstander. Het is zelf namelijk ook een UMP'er. Middels uit de partij gezet, maar in principe behoren ze tot dezelfde bloedgroep. Toch kunnen ze elkaars bloed wil drinken. Die andere UMP-kandidaat Thierry Soler was hier een uurtje voor Géant. Voor hem staat de minister onder Sarkozy voor het verleden. De droite On a in Frankrijk in de oppositie. We hebben de et en de legislatie verloren. Dus Préparer, incarner la reconquête, préparer dans 5 ans l'arrivée d'une nouvelle génération. Moi, j'ai 40 ans, je suis élu de la ville. et C'est pour ça que beaucoup d'électeurs l'envoient sur moi dimanche dernier. Ik ben de toekomst, roept Solaire. We moeten vanuit de oppositie werken aan de herovering. Opdat rechts over 5 jaar het presidentschap terug kan pakken. Een man luistert mee en onderbreekt Solaire. Ik val van jou, weet je vois au feu toi, hein, tu es Tu me dégoûte hein. Franchement là, Non non, Thierry, tu me tu vraiment tu me déplaît profondément. je sais, je ne pensais pas que tu es aussi un effroyable menteur. Voilà. Leugenaar, verrader, het gaat er hard aan toe. Rechts is hier verdeeld tot op het bot. Het gaat rollenbollend over straat op de tonen van de muziek. Tu ça très bien madame Le Pen sous ciel officiellement monsieur Gaer. Donc c'est très bien. Keiharde kritiek. Omsloten van de muziekje en uh, met mooie Frans... klinkt het allemaal toch stukken leuker. Minka Nijhuis, uh, hier nog steeds bij ons. Minka, uh, als je kijkt naar dit in Frankrijk... morgen zijn er de, is de tweede ronde beslissende ronde van de parlementsverkiezingen. Wanneer, of ja, is dat überhaupt te zeggen, gaat dit ooit gebeuren in Burma? Echte, vrije, democratische verkiezingen. 2015 he, staan ze gepland... Hmm. Ja, dat, dat, is, dat is de vraag. De tussentijdse verkiezingen zijn verloren door de machthebbers. En dat zal ze toch wel angst aan hebben gejaagd. En voorspelt natuurlijk ook een uh, verlies... een mogelijk verlies voor de algemene verkiezingen 2015. Andere vraag is ook... Wat gaan mensen kiezen? Wie, op wie gaan ze stemmen? Want het land zit in een ongewisse periode. Er is wel, weliswaar meer vrijheid. Maar er zijn ook economische moeilijkheden en grote sociale spanningen. En wat je toch vaak ziet als een land in zo'n ongewisse transitiefase zit... dat uh, de roep om een sterke man ja. om de rust en de stabiliteit terug te krijgen... die neemt ook toe. En Aung San Suu Kyi is een, is een moreel leidster... die ontzettend populair is uh, bij heel veel inwoners van het land... Maar ja, zij is één persoon en moet nu vanuit haar positie van icoon... die ze eigenlijk toebedacht heeft gekregen... moet ze de dagelijkse praktijk van ja. de politiek gaan bedrijven... in een heel moeilijke situatie. Een andere held, uh, Nelson Mandela, deed dat wel in Zuid-Afrika met goed uh, succes. Dus het kan wellicht wel. Is zij in staat om de Mandela van Burma te worden? Ja, dat is een grappige vergelijking. Want een paar jaar geleden sprak ik een jonge Burmees die Mandela had ontmoet... Uh -huh. En hij is goed uh, bevriend ook met Aung San Suu Kyi. En hij zei tegen mij, nou, daar zou, van Mandela, daar zou zij echt wel wat van kunnen leren... want die weet hoe die moet manoeuvreren, die is pragmatisch. En er zijn wel indicaties dat Aung San Suu Kyi opschuift... van een heel uh, principiële leidster naar een meer pragmatisch politicus... maar het ligt in de eerste instantie zeker niet in haar aard. Elke week hoort u rond deze tijd, het is namelijk tien minuten over half elf, de hoogtepunten van een week Radio 1. Opvallende uitspraken, heftige discussies, verslaggevers of presentatoren die uit hun rol vallen, noem maar op. Ze zijn samengebracht door Ivo Samplonius en Misha Blok in Dit is Radio 1. Dit is Radio 1. De hoogtepunten van het week Radio 1. Het draaide deze week allemaal om de wedstrijd Nederland-Duitsland van afgelopen woensdag. Zelfs politici gebruiken voetbaltermen om hun beleid uit te stippelen... zoals CDA-voorzitter Rut Peetoom. Wij hebben een uh, hele goede opstelling. Ik ben uh, van overtuigd dat uh, de tactiek die we hebben... en de spelverdeling, dat het tot hele mooie resultaten zal leiden. En zangeres Ellen ten Damme deed een schokkende onthulling op voetbalgebied. Ik heb hem als baby in mijn armen gehad. Aja, wel ben ik al. <laughs> uh, in zijn moeder was mijn uh, turntrainster oh? vroeger. Ja? en uh, ja, Toen hij geboren werd, was ik daar op kraanvisite... De Radio 1 Sportzomer. Polen meldt zich. Mijn naam is Mr. Polska. Deze dag heb ik een miljoen bieden. Ik dateer ik mijn jarig elke dag. Hier is Mr. Polska. Die speciaal voor de Radio 1 Sportzomer is teruggekeerd naar zijn geboortestreek in Polen... waar hij openhartig over zijn ambities vertelt. Op het moment dat ik ook wel als oude man terugkom hier naar Polen... om een mooi stuk grond te kopen en een huisje op neer te zetten waar ik in de tuin uh, mijn eigen groenten kan verbouwen. Wat ontzettend braaf. Dus echt geen wilde plannen, Mr. Polska? Misschien ook nog uh, stiekem één koe die een beetje melk uh, kan geven. Mmm, melk. We blijven nog even bij de boerenproducten, want deze Nederlandse supporter wil zijn EK-kaart kwijt. En wat wil hij ervoor hebben? Een uh, appel en een ei. En hoe wilt u dat eitje? Bevoer ik heb voerkeur hard gekookt. dat is wat mij betreft voldoende. Ook al nam de oranje gekte een beetje af, de spanning bleef. Ook bij VVD-Tweede Kamerlid Ton Elias. Hij was vooral gespannen over de eindexamenuitslagen van zijn zoon. Is uw zoon al gebeld inmiddels? Uh, nee, ik heb nog niks gehoord. Maar, hij belt maar, u maar ik zit ook in een radiostudio. Maar het is, het is een beetje kiel-kiel, hè, begrijp ja, je Ja, ja, ja, ja absoluut. Oh, spannend. Um, aldrig... Goed, dat is een beetje privé verder. Laten we het over de zaak hebben. Ja, natuurlijk, respecteren we uw privacy. Maar heeft u nou een sms'je gehad of niet? Nee. Nee. Nee. Nee. Nou ja, ik, ik ben wel sms, maar door mijn vrouw. Die zegt uh, helder verhaal. <laughs> Met z'n tweeën presenteren heeft zo zijn voordelen. Zo kan Tom van het Hek het heft in handen nemen als een medepresentator, Lucella Carrasso, even niet meer uit haar woorden komt. Samen zijn, samen lachen. En nou, dan nog een heel merkwaardig bericht. In Den Haag loopt namelijk een man rond die in verschillende winkelketens plast in... Ten... Ja, hij niet nou de slappe lach van Tom. In theepotten, thermoskannen en pennenbakjes. Vooral vestigingen van de blokken nee, in maar... En nee, maar de wijken Leidseveen en Ipenburg hebben last van. De blokker in Ipenburg bijvoorbeeld al tien keer, dat meldt Omroep West. En de winkeliers benadrukken dat alle <laughs> Volgeplaste producten uit de winkels zijn <laughs> verwijderd. bericht ja, van Omroep West. Hebben goed. Omroep West. Daarmee... Dat heb je soms. Ja. En als je merkt dat je medepresentator heel emotioneel wordt... is het goed om die gevoelens bespreekbaar te maken. Zodat je het een plekje kunt geven. Samen zijn. Samen lachen, samen huilen. Nee, die gaat de niet in en die gaat schieten. Doe even normaal. Dan komt er nog een rebound. En is er tot twee keer toe een Redding van Stekenburg nodig. Wat is er allemaal aan de hand met dit Nederlands elftal? Wat is er allemaal aan de hand? Goed zo, Bas Tigler. Gooi het er maar lekker uit. Wat voel je nu? Ik was echt boos net hoor, het? Ja, dus zo ken ik je niet. Ook fijn als je elkaar kunt bijstaan als een van de twee een fout maakt. Nee, nee. Charles Ray, hit de Road Jack. Ray Charles, heet hij maar. Charles Ray is dat hier? Sorry jongens. Ik ben van de na, na Ray Charles. Goed. Als je je medepresentator vaker ziet dan je eigen geliefde... kunnen er ook wat irritaties ontstaan. Bijvoorbeeld tussen Bert van Sloten en Bas van Werven. Ik was wel benieuwd, want uh, u wilt Nederlandse kinderen aan het sporten krijgen. Ja. Um, waarom die fascinatie? Wat, uh, sporten wij te weinig? Nou, Zijn uh, er te veel basjes, zal ik maar zeggen? <laughs> nou Leven, Bert, Bert, heel Bert. Bas? Nee. nee, helemaal niet. Nee, is het sport. Of tussen Willemijn Veenhoven en Thijs van den Brink. Als de koffie ouderwets is, wat drink jij dan? Ik drink ook koffie, maar ja, oh. denk, ja maar ik ben al niet meer een jong en hip, okay, thuis, Vergeleken met jou misschien, maar... <laughs> Gelukkig kan muziek de mensen altijd samenbrengen. Ja, voor liefhebbers, de akoestische versie was dat ooit gespeeld. bij Giel Beelen op 3FM natuurlijk, met Triggerfinger met uh, Liggy Lai, De grote hit van een... Tijd geleden. Ja, tijd geleden? <laughs> ja... Niet? Niet nee. Ja. ja, ja. Vrij behoorlijk. Oké. Okay. Okay. Het is trouwens Lee, Tom, niet Laai. En dat is overigens ook niet de titel van het nummer. Goed. We gaan door. Havo-leerlingen, de derde klas zijn slecht in rekenen. Blijkt uit een proef met een rekentoets die het ministerie van onderwijs voor, volgend jaar op alle scholen wil invoeren. Leerlingen en het vmbo scoorden ook slecht. En uh, zelfs veel leerlingen in drie vwo konden niet goed genoeg rekenen. Hoogleraar dyscalculie. Zeg ik dat goed? Meneer van Luit? luid. Dat zeg ik nou, het kan wat slotten. Disco. <laughs> nou, dank u wel. Disco. <totstuk> in het gesprek met Van het Hek. Als luisteraar kun je altijd terecht bij onze vertrouwenspersoon. Klaaglijn, Tom van het Hek, goedemiddag. Ja, hier bij Van Winsberg en Ben ik in beeld? Ja, u bent in beeld. En op geluid ook nog. Oké, okay, kijk eens. Ja. <totstuk> Tom van het Hek, goedemiddag. Ja, spreekt u met uh, mevrouw van den Berg? Ik hoop het wel dat ik met mevrouw van den Berg spreek. <laughs> ik wist niet of ik al in Duitsland Ja, nee was. hoor, het is goed, het is goed. Ik vind die, uh, die uitzending te lang, die begint s'morgens, ja. tien uur al. En dan, uh, die is wel en uit, he? die, uh, het kan toch later beginnen, s middags alleen of zo oud Gert Jacobs was bij ons te gast en vertelde over zijn status als bekende Nederlander. Ik ben maar gewoon Gertje, hè. Maar uh, ja, schijnbaar uit je drie weken met de kop televisie bent, dan word je een beetje een, een BN'er en zo. En dat gebeurde daar ook. En die organisatie die had gevraagd van Gert, in de VIP-tent, moet Banket openen. Nou ja, daar hoefde ik alleen maar zeggen van, nou, Banket is hiermee geopend. En mooi verhaaltje <hijntje> draagt na. En, en ik kreeg ook nog geld. Radio 1. zomer <hijntje> Tweets. Luc Ikink, de Twitter-koning van Radio 1, geeft alvast een voorbeschouwing van de wedstrijd morgen tegen Portugal. Als hashtag net van hashtag dui, hashtag poor van hashtag den, en hashtag net van hashtag por en hashtag dui en hashtag den worden geleid... dan hebben alle drie de ploegen vier punten. Wat ik we wel zeggen, alles is nog mogelijk. Luc, tot slot, heb je nog verkeersnieuws van de AWB via Twitter binnengekregen? Die laten weten dat ze een korte Oranje-spits verwachten, dus dat zal dan wel Wesley Snijder worden. En als er ook iets moois geks of ontroerends wordt... mail ons of twitter naar apenstaart. Dit is Radio 1. Dit is de Radio 1 sportzomer. Smoky Robinson, terwijl wij hier wel Smoky Robinson aan het uh, zingen... Is, uh, zitten te discussiëren over Bono en U2. Ja. Moeten we dan uh, straks nog maar een keertje draaien op. De discussie ging erover of Bono moest zingen of niet? Nee, Bono kan niet zingen. Hij kan niet zingen. Nee, Bono Vox, maar dat klopt niet. Dat is, uh, ja. dat is mijn mening, hoor, trouwens. Ja. Daarbij ben ik ook voor ja. Ja. ja, Zweden... <laughs> nou, dan moet jij met over gaan praten. Ja, dat vind ik ook, ja. Zweden is na Ierland het tweede land dat uitgeschakeld is op de EK... in Polen en Oekraïne. Gisteren. Verloren de Zweden met 3-2 van Engeland. En dus zit het E-kader na het eerdere verlies tegen Oekraïne alweer op voor de Zweden. Ondanks dat er nog één wedstrijd gespeeld moet worden, is het onmogelijk geworden de volgende ronde te halen. Dat doet vast pijn. Aan de telefoon over Kindval, voormalig spits van Feyenoord, eind jaren 60, begin 70. En oud international van Zweden, Meneer Kindval. Hoe groot is de kater? Nou, uh, de hele Zweden ligt stil vandaag. Hè? Ja. Dat is een enorme teleurstelling voor voor, Ja, ja dus grote, grote uh, teleurstelling. Maar is er ook veel kritiek op de bondscoach en op het team... Echt niet. De laatste wedstrijd tegen Engeland gisteren. de meeste vinden dat. we hebben goed gespeeld, maar toch verloren. Ja. Maar de, de grote mis was natuurlijk de eerste wedstrijd tegen Oekraïne. Dat was dan. Toen hebben we slecht gepeld. Ja, daar had u het moeten gaan doen. Uh, toch? Ja. Een sterke poel. We noemen dat dan de pool des doods. Frankrijk, Engeland erbij. Uh, uh, het is toch lastig, hè? ja het is heel lastig maar uh, wij hebben een goede team maar uh, we hebben het niet uh, het is niet gelukt om uh, ja de defensie is uh, te zwak ja. in de meeste zo. Ja. nou ja de spits uh, laat dat natuurlijk ook afweten slaat er Ibrahimovic was... uh, hij scoort niet Wa waar uh... was hij nou, maar ik bedoel, uh, als je vijf goals in twee wedstrijden tegenkrijgt, dan, uh, ja, dan moet je wel uh, nog <lacht> meer goals maken. Ja, maar, maar u, komt, u heeft met Kruijff gespeeld. U <lacht> weet, de uh, theorie van Kruijff is... je moet altijd meer één doelpunt meer maken dan dat je er tegen dat krijgt. Wel, ja. Dan ja, win je. Maar dat, dat is niet gelukt deze, deze keer. Nee. Maar waar lag het dan aan? Want, want hè, gisteren uh, kwam Zweden nog eventjes terug. Na 1-0 werd het, werd het dan eigenlijk 2-1 ja. en dan toch nog, toch nog inleveren. Wat zit er dan fout tussen de oren? Nou, dat is... Uh, ja, gisteren was het niet zo, zo erg, vind ik. Maar, maar uh, de spelen geloven daar niet in. En uh, offensief zijn we veel te zwak geweest. Ja, dat is inderdaad, ja, jammer. Uh, Zweden uitgeschakeld. En nu, waar bent u nu voor? Wordt het dan oranje? Morgen onze laatste kans tegen Ja, natuurlijk, ja. ja. En uh, wat ik begrijp heb, dat uh, Nederland moet net twee doelpunten moet winnen. En ja. dat is natuurlijk... Uh, ja, dat is waar, maar, maar ik denk dat kunnen ze wel doen tegen Portugal. Ja, dat gaat lukken. Ik hoop het wel, hè, omdat voor mij, voor de tv dan, eh, of Zweden of Nederland, als allebei daaruit gaat, nou, dan zit eh, nou, ja. de halve zomer weg. En er zit van voor de televisie met zo'n zo vikinghelm op, met, met een oranje petje, dit geeft niet, zo, ja. ongeveer zoiets. Dank u wel, van voormalig spits van Feyenoord, ja, eind jaren, jaren 60, begin lukken. 70, een oud international van Zweden. De Radio 1 Sportzomer column. En die column die wordt vandaag verzorgd door wielrenster en Schrijfster. Marijn de Vries. Terwijl u op deze vrije zaterdagochtend verdrietig de oranje vlaggetjes van de voorgevel staat te halen... en de brulshirts weer op zolder opbergt... sta ik met 150 andere vrouwen te dringen in het startvak in Westkapelle. Heeft u al gemerkt hoe hard het waait? Ik kan u verzekeren, hier in Zeeland waait het nog een paar tandjes harder. Vorig jaar toen we deze etappe reden was het precies zulk weer... Donkere wolken raasden langs de lucht, striemende buien gezelden het land en onze blote armen en benen. Alle activiteiten bij zee waren afgelast vanwege de wind, vliegeraars werden van het strand gehaald en zwemmen was verboden. Concert at sea ging niet door, want het podium waaide weg. Maar wij reden gewoon onze koers, aan de buitenkant van de zeedijk bij Westkapelle, waar we met z'n allen schuim tegen de wind in hangend voortploegden, terwijl we onophoudelijk gezandstraald werden en de schuimvlokken ons om de oren vlogen. Het waarde zo hard dat de meeste rensters hun fiets niet eens op de weg konden houden... en telkens in de berm belanden. Het lijkt erop dat dit scenario zich vandaag gaat herhalen. Zo direct, als we van start gaan en het dorp uitrijden... klapt de wind er vol van de zijkant in. Aan de voorkant van het peloton ontstaat een waaiertje van rensters... die in elkaar slipstream kop over kop het tempo opvoeren. Daarachter een lange rij eenlingen op het uiterste randje van de weg... in een poging nog een beetje te profiteren van het zoch van de renster voor haar... maar intussen vol in de wind... Op tv ziet een koers er fantastisch uit. De strijd tegen de elementen, wind, regen. In het echt is het de hel, als je niet in de voorste waaier zit tenminste. En aangezien de weg vaak maar zo'n achterrens breed is... is de kans dat je daar zit behoorlijk klein. En dan rij je dus vol in de wind, op het randje van de weg... en probeer je met alle kracht die je hebt bij de voortrazende sliertmeiden te blijven. Je blik vernauwt zich. Je kunt alleen nog maar schil naar het achterwiel voor je kijken. Het achterwiel waar je het contact niet mee verliezen mag... Snot en kwel lopen uit je mond en neus... en je bent zo uitgeput dat je er niets tegen kunt doen. Alsjeblieft, denk je, geef me een lekker band. Geef me ander materiaal pech. Geef me desnoods een valpartij als dit maar afgelopen is. Maar je krijgt geen lekker band. En vallen wil je eigenlijk ook niet. Dus ploeter je door. Ja, dit is koersen in Zeeland. Nu kan ik me voorstellen dat u denkt... dat kunnen we die vrouwen toch niet aandoen? Al die kwel en snot en wind en regen en kou... dat is toch onmenselijk? Maakt u zich geen zorgen. Stiekem vinden we dit leuk... Stiekem houden we van afzien. Komt u maar eens kijken met uw oranje vlaggetjes. Spektakel verzekerd. Ze staat 19e, ze heeft 36 seconden achterstand op de nummer 1. En ze twitterde vanochtend nog een hele leuke anekdote. Ze was een meneer tegengekomen in de lobby van het hotel. En die meneer zei, je lag op mijn nachtkastje. Haar boek dan. En ze wist niet precies <lacht> hoe ze terug moest kijken, vertelde ze erbij. Nou ja. Dat moet je nooit hebben als je partner ook bij is, dat soort opmerkingen. Dat is niet handig. <lacht> Ik heb, ik, u, u was gisteravond nog bij me in bed. Krijg je dan af en toe te horen zo terwijl je in een volle kroeg staat. En dan bedoelen ze dat je op de radio was. We gaan naar Minka Nijhuis nog eventjes. Want Minka, ja, jij komt regelmatig in beer, maar Je gaat er binnenkort weer naartoe. Wordt het langzamerhand niet de tijd om je daar wat, wat langer te nestelen? Wat, wat langer te gaan zitten? Nou, ik moet wel lachen dat ik tegenwoordig dagelijks zoveel verzoeken krijg. Ook van mensen uit het bedrijfsleven, collega's, journalisten, et cetera. Mm -hmm. Ik zou daar best een consultancy business kunnen gaan openen natuurlijk. Ja. Om de Coca-Cola's op weg te helpen? Ja, nou kijk, het is natuurlijk een land wat uh, als je het zo lang volgt... dat verdwijnt niet meer uit je leven. Maar mm. ik, de wereld is ook nog wel groter. Ik volg ja. landen als Afghanistan en Irak bijvoorbeeld ook met heel veel interesse. Dus als Burma echt open gaat en je kunt vanuit daar de wereld bezien... dan uh, zal ik erover nadenken om mm. langere tijd die kant op te gaan... Als je er echt woont nu, dan, dan is het ook wel heel klein. Oké, okay, Mink Nijhuis, hartelijk dank voor het feit dat je hier onze gast was in dit uur. Want het is bijna 11 uur zo ja. dadelijk. Na de klok van 11 gaan we praten onder andere met fractievoorzitter Stef Blok van de VVD. En dan gaat het over het plan om fors korten op ontwikkelingssamenwerking. Want van de ontwikkelingshulp, daar kan 3 miljard euro af. Dat schrijft de VVD vandaag in een ingezonden brief in de Volkskrant. En dan gaat hij zo tekst en uitleg overgeven. Blijf erbij!